Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij Kreta is een boot met migranten omgeslagen. Mogelijk waren er 700 mensen aan boord. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang, meldt de Griekse kustwacht. Er zouden tot nu toe 250 mensen zijn gered. Vier schepen die in de buurt waren helpen met het redden. Het is nog niet duidelijk waar het schip vandaan kwam. Het sloeg om op een bekende vluchtelingenroute tussen Turkije en Griekenland. In India zijn zeker twintig doden gevallen bij de ontruiming van een bezet park. Honderd mensen raakten gewond. Al twee jaar lang bezetten duizenden politieke activisten het park omdat ze hervormingen willen. Toen de politie gisteren ingreep en het park wilde ontruimen, liep het uit de hand. De grote ingreep op de A4 bij Leiden om het aantal files te verminderen heeft niet geholpen. Het is er volgens de ANWB en de Verkeersinformatiedienst alleen maar drukker geworden. De verbouwing van de snelweg kostte een paar jaar geleden 600 miljoen euro.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 Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden. In het weekend ook zomers warm. Morgen nog wat buien met kans op onweer. Zondag minder regen, meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 richting Amersfoort... tussen diemen en Muiden 3 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Knoop 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, even though Duo Alan Clark en zijn vader Dane Clark. Dane had vroeger een soulband. Dane in de Dukes of Soul. En uh, daarvoor nog in de 60 jaren de Soul Full Blues Quality, waar ook nog Ruud Jansen uh, de toetsenist van was. Henny, heb jij ze gekend? Hennie, die uh, zit... Uh, dat is een telefoon. Oh, die zit telefoon. Ja? <laughs> Oké. Okay. Nou, okay. daar gaan wij het eventjes... Maar, we kunnen het er gewoon over hebben, hoor. Ja. We hebben Hennie niet nodig. Nee, precies. Dan, dan haak ik af, hoor. Het grappige is, luisteraars, in de tweede uur van uh, de Watertoren Sport... dat we aan het proberen zijn om uh, contact te krijgen met Manege Naaldenhof. Okay. Want, uh, hallo. Hallo. Zijn vast, ouwe. <laughs> <laughs> dan gaat, gaat het gewoon als door, die hoor. Paard, ja. Die paarden slaan meteen op hol, natuurlijk. nee, nee, nee. nee. <laughs> Je bent in de uitzending, Goedemorgen. Radio. Ja. Radio. Ja, je bent, je bent in de uitzending hoor. Goedemorgen, Aminne de Boer. Hi, Aminne, dit is Henny Rukert, goedemorgen. Welkom uh, in de Watertoren Sport. Want je hebt iets heel leuks te vertellen over Barneesje in de Naaldenhof. En over een evenement dat jullie gaan houden. Ja, dat klopt, ja. Wij hebben op uh, 19 juni... Zondag 19 juni hebben wij onze jaarlijkse open dag. En dan hebben wij onze deuren openstaan van 11 uh, van, uh, uur s morgens tot 4 uur s middags. Met uh, allemaal verschillende demonstraties: uh, springdemonstratie, dressuurdemonstratie, carousel. Uh, schriktraining wordt er gedaan, er wordt een potje ponyvoetbal uh, gespeeld. Vertel eens wat, Kijk, ponyvoetbal, vertel eens wat dat klinkt goed. Ja. Vertel eens wat dat is. Ik ben geïnteresseerd. <laughs> <laughs> nou, dan dat strijden er zeg maar twee keer vier. Uh, uh, ponies. Dus in één team zitten dan vier ponies. En uh, dan komt er een grote een grote, uh, ja, een rode bal in ons geval, een grote rode bal, uh, komt dan als uh, voetbal, zeg maar, in het veld. En uh, dan uh, moeten de ruiters en de ponies moeten zorgen dat, uh, dat er zoveel mogelijk gescoord wordt. En hoe scoren ze dan? Nou, door uh, dus uh, de, de pony, zeg maar, de, de, de voetbal, uh, uh, weg te laten schoppen, zeg maar. Lijkt me ook leuk voor een grote wedstrijd als voorwedstrijd. Ja, ja leuk voor in de, voor in de, voor in de pauze. Ja. Ja. Zijn er zijn ook nog spelregels bij het paardenvoetbal. Ja. Mag geen slij, slijdings maken? Er zijn, er, zijn, nou ja, er zijn uiteraard wel regels... Um, maar dat, dat, ja, het, het zijn, ja ze, ze mogen elkaar natuurlijk niet te veel uh, in de weg zitten, zeg maar. Maar nou Justin, jij valt dus af. Ja, jammer. <laughs> oh ja? Wie, wie valt er af? Justin just just de linksachter van Zandvoort, van voetbal. <laughs> uh, en de andere man die uh, door de microfoon zit te kwalen, dat is uh, Roy Seitz. Dat is de keeperstrainer van Allianz 22 in Haarlem. Ah, oké. Okay. Maar we wilden per se ook eventjes over jouw evenement praten, want het gaat goed met jullie manege, hè? Nou, hartstikke goed, ja, we, we, we lopen lekker, het is gezellig en het uh, ja, gaat eigenlijk goed, prima. Ja. Ja. Is er, staat er nog meer op stapel? Uh, hoe bedoel je op Aan activiteiten? Nou, we hebben, sowieso hebben we maandelijks hebben we altijd het, uh, het, het stappen voor de allerkleinste kinderen. Uh, dat hebben we dan maandelijks. Uh, dat is echt voor, echt voor de jonge kinderen die nog niet uh, oud genoeg zijn om mee te rijden in de lessen. Uh, daar kun je dan uh, daar, daar kun je gewoon voor opgeven zeg maar Wat leuk. en we hebben in de zomerdag hebben we uiteraard ook onze ponykampen nee, dat, dat hebben we eigenlijk elk jaar dan hebben we twee weken in de zomervakantie uh, hebben we ponykamp en dat is dan een kamp uh, zonder slapen dus ja ja dus de kinderen worden wel opgehaald aan het eind van de dag maar ze zijn ja. de hele dag bezig met die ja, met die ja precies ja van negen uh, tot vijf en dan dat over vijf dagen dus van maandag tot en met vrijdag hebben ja, dan twee weken hebben we de eerste week van de zomervakantie... en de laatste week van de zomervakantie. Wat leuk. En, uh, ja. en dan zijn er ook wedstrijden. Hoe gaan jullie in de competities? Uh, ja, dat werkt niet helemaal zo hè, met de paarden. Uh, uh, het, is natuurlijk eigenlijk, ja, het blijft natuurlijk wel een individuele sport. Mm -hmm. uh, dus, uh, we hebben op stal hebben we een aantal, uh, een aantal van de pensioenklanten... een aantal uh, wedstrijdruiters en die doen het... Uh, nou, niet onverdienstelijk, laten we maar zeggen. En uh, we hebben een aantal uh, uh, manegepaarden die uh, op het moment ook uitgebracht worden op, uh, op de officiële wedstrijden, zeg maar. Ja. Overigens allemaal dressuur, ja. uh, Geen springers, allemaal dressuurwedstrijden. Ja. En uh, nou, die doen het eigenlijk ook niet onverdienstelijk. Dus dat gaat uh, allemaal uh, nou, prima. Oké. Okay. Dank je wel voor de info. Heel veel plezier die dag. Ja, dank je wel. Wat ik er nog heel even, even een klein dingetje nog over wil zeggen, tijdens de open dag, um, tijdens de hele open dag, dan um, kan er gratis pony gestapt worden. Oké, okay, dat is leuk. Ja, dus, precies. En nog één keer de datum herhalen? Datum is uh, zondag 19 juni. Manege de Naaldenhof. hoe vinden we die? Wij, uh, wij zitten aan de Zuidlaan, helemaal aan het eind van de Zuidlaan in Bentveld. En dat betekent dat je de Zandvoortse laan neemt. en dan zie je vanzelf het bordje rechts op de lantaarnpaal. linksaf naar de Naaldenhof. Ja, of als je van Zandvoort komt, rechtsaf. Ja. Juist. En en hartstikke ja. rust. bedankt. Justin. De voetbal is voorbij. 19 juni, Ik ben, ik ben op de helaas Alex op paarden, dus ik sla echt over. Sorry. Ja. Hartstikke Dankjewel. bedankt, Maid. Veel succes. Dankjewel. je wel. Succes, hoi.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 After two days in the desert sun, my skin began to turn red. And after three days in the desert fun, I was looking at a river bed. Als u dat geluid hoort, dan weet u dat we het over het geweldige evenement gaan hebben dat dit weekend in Zandvoort plaatsvindt. Als gast is binnengetreden Erik Weijers, de directeur van het circuit. En we gaan met hem praten over dat geweldige gebeuren. Want het wordt iets, hè, Erik? Ja, we, we, we, we, we staan echt aan, inderdaad aan de voorraad van een prachtig weekend. Uh, Familierace dagen, het zegt het al. Een, een dagje uit op het script voor het hele gezin. Waarbij natuurlijk race de hoofdmoot is. Het is ook een heel mooi promotie-evenement voor de autosport natuurlijk en ja, circuit. En met één man in de hoofdrol natuurlijk. En dat is Max Verstappen. En uh, ja, die gaat Zandvoort echt op zijn kop zetten dit weekend. Wederom in de hoofdrol hè? Ja, ja, ja. het is eigenlijk al uh, ja, sinds hij in de autosport actief is. Uh, hij is begonnen in uh, 2014 in de Formule 3. Natuurlijk heeft hij ook al een Zandvoort uh, op zijn kop gezet. Door hier de Masters Formule 3 te winnen. Vorig jaar natuurlijk met de eerste keer met Formule 1 auto. En uh, nu dus een heel weekend met Formule 1. En uh, ja, dat uh, gaat fantastisch worden. Heel veel uh, kaarten zijn er in onloop voor, uh, voor het evenement. Dus we gaan een ouderwets weekendje racen. Heer, ik, ik herinner me 2009, We gaan even verder met Jos Verstappen. Want de voormalig Formule 1 coureur is apetrots op zijn zoon Max. Vandaag is namelijk bekend geworden dat de 12-jarige Max... zelf ook coureur van beroep... vanaf volgend jaar een officieel contract krijgt... bij het Italiaanse kartteam CRG. Dat was in 2009. Ja, maar het gaat hard, hè? Ja, ja. inderdaad. Het en, leuke is dat er nog een andere bekende morgen of vandaag en morgen toch aanwezig is. Hij zou in het buitenland zitten. Maar Roy, jij weet wat er uh, gebeurde met Jan Lammers. Ja, uh, Jan die hadden we ook uitgenodigd om vandaag aanwezig te zijn. Uh, gaf aan uh, plannen te hebben om naar het buitenland te gaan. Uh, echter, uh, Zijn Facebook ont, uh, onthulde iets anders... Uh, Jan was gisteren jarig en die is verrast door zijn zoon. Die vanuit Amerika is overgekomen om samen met zijn vader zijn verjaardag te vieren. En dus ook naar het evenement te komen. Ik neem aan dat Jan dan. Uh... Ja, Jan is er zeker. Ja, zeker. Sterker leuk, nog, hij, uh, hij gaat zelfs uh, ook een aantal rondes rijden. In ieder geval zondag met uh, de auto waarmee hij samen met Bernard van Oranje op Le Mans gaat rijden over twee weken. Leuk, en LMP3, dus dat is ook heel leuk. Uh, dat, uh, dat gaat ook nog uh, zondag plaatsvinden. En uh, voor volgens, volgens zover mijn informatie is Jan vandaag wel echt naar Engeland. En uh, voor, juist voor een sponsor voor zijn project. Ja, ja. Dus, uh, maar is hij er wel gewoon het weekend uh, verder bij. Ja, fantastisch. Ik wil het graag hebben over uh, het circuit op zich. He, je bent de directeur daarvan. De grote prijs van Nederland, daar wordt over gesproken. Ja, een, een droom natuurlijk. Hè. En uh, wat, wat we de afgelopen weken zeggen, alles begint in het leven met een droom... Je moet natuurlijk wel reëel zijn. En uh, voordat er überhaupt een Formule 1 race hier zal kunnen plaatsen... Moet er heel veel gebeuren. Er is vooral heel veel geld nodig. En uh, ja, de kans dat dat lukt uh, is moeilijk in te schatten. Maar uh, het animo voor autosport in zijn algemeen... maar natuurlijk Formule 1 in bijzonder nu dankzij de prestaties van Max... is dusdadig dat het klimaat nog nooit zo goed is geweest om het voor elkaar te krijgen. Daarom zeggen we ook, als we die kans krijgen, dan moeten we hem nu gaan pakken... En wij gaan er ook echt serieus mee aan het werk om ook te kijken of het realiseerbaar is. We willen dus nog niet zeggen dat dat gaat komen. En er is op een gegeven moment natuurlijk ook een, een datum 2020 van jaar in, in de media gekomen. En dat is natuurlijk een aan aanleiding van als mensen vragen van ja, wat, wanneer zou het kunnen? Nou, dan ga je een, een tijdspad maken en dan zou 2020 mogelijk de eerste jaar mogelijkheid zijn ja, dat kan ook later worden. Hè. Dat, uh, en dat kan ook zomaar helemaal nooit doorgaan, hè. helaas. Nou, uh, ja, dat, doe, dat doen we niet aan. <laughs> <Dat ga> je, <laughs> er moet een bid komen. Hè. Het ja. is net als bij een Europees of een wereldkampioenschap... Ja. of Olympische Spelen, er moet een bid komen. Zijn jullie met een groep mensen al die zich voorbereidt? Ja. Of ja, ja, ja, ja. Kun je er dat, iets meer over vertellen? Nou, nee over de inhoud kan ik daar niet, niet verder op ingaan nu. Maar uh, inderdaad, er is, een, er is uh, uh, niet alleen wij met Supreme, maar ook samen met de gemeente en een aantal andere betrokken partijen eh, wordt er op dit moment een heel serieus plan gemaakt en ook heel een dag natuurlijk mee je moet eerst ook zeggen waar, waar praten we nou echt over en wat moet er nou allemaal aan het circuit gebeuren aan de accommodatie hoe kunnen we dat inrichten eh, een aantal dingen zoals ze nu zijn kunnen misschien niet blijven die zullen moeten veranderen en misschien moet de pitstraat wel op een andere plek komen als waar die nu is en dat moet eerst allemaal op een rijtje zijn daar moet een, een begroting aan hangen en eh, er moet gekeken worden hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Misschien deels met subsidie... bedrijfsleven. Misschien moeten we... uit eigen zak zullen we ook wat nodig moeten investeren. En dan kun je die volgende stappen... gaan zetten. En uh, Wij hebben 2016... hebben we daarvoor gesteld... ook een overleg met de gemeente om dat allemaal op een rijtje te krijgen. En dan gaan de vervolgstappen komen. Ja, je hebt het eigenlijk al twee keer... gezegd. Hè? De gemeente staat er... volledig achter. Ja. De politiek ja, staat er unaniem. achter. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, geweldig. Beter kan niet. En, uh, en dat... dat in wat voor contrast staat dat natuurlijk met de jaren, begin jaren tachtig. Toen de Formule 1 nog in de ideale Zandvoort reed. En natuurlijk wel wat weerstand was op, op het circuit. En uh, dat is gelukkig compleet veranderd. Hè, en uh, we hebben de volle ondersteuning. En dat blijkt ook dit weekend. Hè, uh, het is nog maar een demonstratie van één Formule 1 auto. Maar uh, de gemeente omarmt het. Hè, geeft ook de ondernemers de vrijheid om uh, daar ook gewoon... Goed op inspelen, door er ook een stands voor hun winkel te mogen neerzetten, zodat ze er ja. ook nog een extra graantje van mee kunnen pikken. Natuurlijk de Meeting Greet vanavond op het Raadhuisplein om 8 uur. Dat gaat ook heel leuk worden. Ja, ja weet je. En, en, en ik denk ook om, om het op deze manier te doen, uh, komt er ook uh, nog meer draagvlak voor het circuit in Zandvoort. Voor zover dat er al niet is, hè, want het is al enorm hoog. Maar Precies. nogmaals, dat we willen die binding nog, nog sterker mogelijk maken. Hailem was eens sportstad van Nederland. Maar het begint erop te lijken dat Zandvoer, <laughs> het sportdorp. Van nou, ja, ja, zeker. Dat denk ik wel. Als dus je kijkt natuurlijk niet alleen op het circuit, wat natuurlijk ieder jaar gebeurt, maar ook op sportief, andere sportieve gebieden. Met, nou ja, dit jaar niet meer vorig jaar ook het KLM open. Wat natuurlijk ook een geweldig evenement is. Ja, tennis dit weekend. Ja, tennis dit weekend. Nou, op watersportgebied gebeurt er natuurlijk het nodige. Ja. Dus nee, ik denk dat als je kijkt naar de omvang van Zandvoort en wat er op sportief gebeurt, gebeurt op, zeg maar op nationaal, maar ook internationaal niveau, dan kunnen we er best trots op, trots op zijn met z'n allen. We gaan er zo over verder, Erik. Want dit programma De Watertourensport, Sport is ook muziek. Toen wij jou vroegen, geef je, je favorieten op. Toen zei je, kies maar iets moois. Nederlands, Belen, noem maar op. Ik heb een hele mooie voor je. Sven, daar wil ik graag zometeen jouw reactie van. Oh, Oké, okay, dan moet ik hem even, even opstarten. Klaar staan zo? Ja, Ik had ik had al wat anders klaarstaan, maar dat maakt niet uit. We, we, gaan, hem gewoon eventjes, uh, we gaan hem gewoon even opzoeken. Uh, het nummer heet Calling for Peace. Het gaat over oorlogskinderen. Uh, wat ze allemaal doormaken. En, en uh, het wordt gezongen ja, het... door Sven Davis.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 We disagree Without words A human nation standing strong Paying our respect to those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 is bestek iets korter dan normaal. Maar graag Erik, jouw reactie op deze plaat. Ja, indrukwekkend natuurlijk. Ja, uh, oorlog en kinderen, dat is natuurlijk een combinatie die uh, de ergste is uh, die je denk kan voorstellen. Uh, ja, weet je, als, uh, als je naar jezelf kijkt als kind, als je in vrede bent opgegroeid... Uh, dan kan je je niet voorstellen hoe dat is als je niet weet... Uh, ja, hoe het met je familie gaat of met je ouders. Of dat je huis er nog wel is uh, na afgelopen tijd. Dus ja, indrukwekkend. Ja. Je hoorde Charles al zeggen. Hij speelde gisteren bij de tennisclub. Als je iets hebt op het circuit. Je hebt een fantastische artiest in de buurt. <lacht> nou, Soms talent. Ja. Beetje sponsor. Ja. Nee, het is namelijk de zoon van onze technicus. Oh, oké okay. okay. We draaien hem uh, iedere uitzending. En iedere gast is eigenlijk even enthousiast. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. ja oké okay. Ik wil terug naar 1985. Want dat was de laatste keer dat we in Zandvoort uh, de Grand Prix hadden. Nou ben jij uh, samen met uh, Chapman Andretti, hè, dat zijn Bernard van Oranje en Menno de Jong, de eigenaar van het circuit nu, aan het verkennen. Nou is één ding heel belangrijk. De minister, Minister Schippers, ja. is ook heel enthousiast. Klopt. Uh, maar ik denk dat dat ook uh, haar taak is om voor. Uh, of het nou autosport is, of het is voetbal of Olympische Spelen of het WK Dars, wat mij betreft. Ja, daar moet je natuurlijk altijd enthousiast voor zijn als minister. Uh, maar inderdaad, uh, zeker uh, positief, zeer positief gereageerd op onze plannen. En wil er ook zeker goed naar kijken. Hij wil gewoon ook een duidelijk signaal aangeven dat we niet moeten verwachten dat al het geld uh, wat ervoor nodig is, dat het bij de overheid zomaar vandaan gaat komen. En dat lijkt me ook logisch. Maar uh, ja, ik denk dat we daar zeker ook een, een, een belangrijke partner in hebben om uiteindelijk het, het te realiseren. Ja, als ze 15 miljoen uittrekken voor de start van een wieleronde, dan moet je toch voor ja, dit evenement... Nou, dan evenementen... nou kwam, nou kwam dat niet bij de minister vandaan. He. Dat nee, is maar... dan wat de stad Utrecht kwijt was om uh, inderdaad de start van de Tour de France vorig jaar mogelijk te maken... Uh, ja, en, de, en het is best verdedigbaar hè, dat dat geld betaald wordt. Als dus je kijkt wat het, uh, oh, absoluut, wat, het, hè? En wat het weer terugbrengt aan ja. exposure. Hè, en wat er natuurlijk aan hotelovernachtingen wordt uitgegeven. Wat, uh, wat mensen besteden die dat bezoeken. En dat, dat is zo. En, dat, dat zul je, en zo zul je er ook met de Formule 1 op Stanford naar moeten kijken. Ja. Je moet niet gaan kijken van wat kost het om het, het circuit te verbouwen en om het te organiseren. En wat, wat komt er aan kaartverkoop binnen? Want dat weten we nu al. Dat gaat nooit uitkomen. en nee, maar als er blijft... een hotel staat met 200 kamers, dan zit dat hotel vol? Ja, dat is dit weekend al. Uh, in uh, Heel Zandvoort zit vol. En dat is niet omdat het fantastisch strand weer gaat worden. Of omdat het zomerseizoen al begonnen is. Maar dat is gewoon puur omdat we een groot evenement op het circuit hebben. Ja, maar als je het circuit gaat verbouwen, hè, dan moeten wat veranderingen komen. Je zei het net al over de Pitstraat. Dan kan je daar ook een hotel neerzetten. Ja, dat klopt zeker. Maar ook met een hotel bouwen ga je de exploitatie van een Formule 1 wedstrijd... niet rondmaken op het circuit, hoor. Nee, maar, maar je komt wel weer een stukje in de richting. Ja, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. En als nee. je congresfaciliteiten bedenkt daarbij? Nou ja, dat zal zeker uh, dan misschien uh, uh, voor andere activiteiten op het circuit... Uh, en het, zeker ook jaar rond activiteiten... zodat het een belangrijke bijdrage kunnen geven. Maar nogmaals, voor die Formule 1 niet. En hou er echt rekening mee dat een Formule 1... Krampen reorganiseren gaat zeker een negatief bedrag uh, resultaat opleveren. En dat loopt in de miljoenen. Ja. Dat, uh, en dat, dat kun je zeggen, van nou ja is het dat ons waard? Hè? Als we kijken naar wat voor exposure heeft het voor Nederland. Wat heeft het voor exposure voor Zandvoort en de regio? Wat komt daar direct aan terug aan wat, Precies, wat hier besteed wordt? En ja. indirect, hè? Wat, wat doet het voor het imago van Nederland en van, van de regio? Ja. En, uh, dat, ja, en ik weet zeker dat als je dat reëel bekijkt... dat het, het waard moet zijn als je het vergelijkt met investeringen... die in andere evenementen gedaan worden. Ja, ja. Erik, uh, nou hebben we natuurlijk uh, te maken met uh, de gevoelige factor van de geluidsdagen. Is uh, uh, de, uh, hetgeen wat nu aan de hand is met rondom Max... kan dat ook een positief effect hebben op eventueel meer geluidsdagen voor de toekomst? Nee. Nee? Nee is uitgesloten. Okay. Uh, de wet Geluidhinder in Nederland, uh, waar wij er moeten voldoen en ondervallen, biedt maar een, mogelijk een mogelijkheid voor twaalf uitzonderingsdagen per jaar. Die hebben we, dat waren er vroeger maar vijf. En dat is al, dankzij een wetswijziging die speciaal voor Cypriot uh, in Assen en Zandvoort is gemaakt, uh, is het uitgebreid naar twaalf. Maar meer ruimte biedt het wettelijk kader niet, tenzij er een nieuwe wet Geluidhinder komt. En er dus meer uitzondingsdagen per jaar mogelijk zijn. Maar dan zal het niet alleen voor de circuits in Nederland gelden. Maar dan gaat het ook gelden voor bedrijven als de Hoogovers of uh, uh, uh, Schiphol. En uh, allerlei andere industrieën die ook aan die wet moeten doen. Dus dat is niet zomaar dat je dat even voor het circuit. dat je dat makkelijk kunt oprekken. Want dat heeft heel veel gevolgen voor heel Nederland als je dat gaat doen. En Natuurlijk zou ik het liefst willen. En als er een mogelijkheid is. zullen we die altijd aangrijpen. en zullen we er alles aan doen. om meer gelu geluidsdagen te krijgen. Maar heel reëel zit dat er gewoon niet in. Ja, ik had het net over nationaal belang. En als leek vanaf de zijlijn. Eh, heb ik natuurlijk geconstateerd. dat Prins Bernard Jr. in beeld is gekomen. als het gaat om het circuit. Het nationaal belang. Eh, volgens mij moet die man ook een enorm netwerk hebben. als het gaat om het aantrekken van sponsors. Zeker. Ja, en dat, eh, en dat is ook wat dat betreft. Eh, en dat, dat, dat hebben we ook afgelopen week. Dat komen, hè, dingen komen mooi samen. Hè. Uh, met, met Bernard uh, en, en Menno de Jong. Natuurlijk als, als nieuwe eigenaren van het circuit. Hebben natuurlijk twee ras ondernemers. Die heel veel contacten in het bedrijfsleven in Nederland hebben. Die ook makkelijker deuren zullen openen dan dat wij dat voorheen konden. En, uh, en dat zal zeker een positieve bijdrage hebben. Luistert... Hoe gaat het met zijn gezondheid trouwens? Want dit ik ook... Uh... Ja, heel goed. Ja. Okay. Hij is volledig genezen. U luistert in de Watertoren Sport naar Erik Weijers... de directeur van het circuit in Zandvoort. En we praten over een wereldevenement, de Grand Prix... dat het circuit ruim overstijgt. Zeker, ja. Dat, ja. Dit gaat echt een landelijk ding worden... En dit overstijgt ook zandvoort. Dit kan de gemeente Zandvoort ook niet voor elkaar krijgen alleen. En dit zal echt uh, vanuit landelijk perspectief zal dit uh, aangevlogen moeten worden, letterlijk, uh, om het uiteindelijk voor te krijgen. Maar dat kan. Hè? Dat, uh, Absoluut. Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom het uiteindelijk niet zou kunnen. Er moeten wat veranderingen plaatsvinden aan het circuit. Heb je al enig idee wat dat zou moeten zijn? Uh, nou, als je, als je naar moderne Formule 1-circuits kijkt... Hè, dan, dan zie je dat er natuurlijk met name uh, in uitloopstroken... asfalt langs de baan, uh, in barriers langs de baan... Uh, uh, dat daar het nodige veranderd is. Uh, daar is er al in Zandvoort ook zeker aan gewerkt moet worden. Dus dat betekent dat sommige dingen zo wat breder gemaakt moeten worden... wat uitloopstroken uh, of met andere materialen gewerkt moeten gaan worden... Layout technisch hoeft er aan het circuit niks te veranderen. Dat voldoet. En dat kan ook zo blijven. En dat zal ook altijd zo moeten blijven. Want dat maakt juist Sanford uniek. En dat zeggen ook coureurs die nu in de Formule 1 rijden. En die in het begin van hun carrière in de Formule 3 of in de DTM of in andere klassen hebben gereden bij ons. Die zeggen ook Sanford is zo'n uniek karakter. Dat, dat moet altijd zo blijven. En net als Spa, dat, dat zal ook nooit aangetoond gaan worden aan dat tracé. En dus... Met name in, in de veiligheid, direct langs de baan zal het nodig moeten gebeuren. En dan inderdaad, natuurlijk, inderdaad de faciliteiten voor de teams: het pitsgebouw, eh, tribunefaciliteiten, eh, nou de parox. Alles zal opnieuw ingericht moeten gaan worden. Eh, er zal ook een, en er wordt natuurlijk ook jaren naar gekeken, eh, maar dat zal er nu ook hand en voeten moeten krijgen om een tweede entrainartscui te maken vanaf de boulevard direct. Eh, eh, er zal een goede tunnel moeten komen, de vrachtwagens er allemaal onder. Dus van alles moet er gebeuren. En, eh, maar niks is onmogelijk. Nee. Zeker in Zandvoort niet. Dat, dat weet we inmiddels, ja. Erik, het is duidelijk dat, dat landelijk... moet er het nodige op gang komen. Maar ik denk dat je ook plaatselijk dingen verwacht. Wat, wat verwacht jij van de gemeenschap? Nou, de, eh, laat ik zo zeggen... dat, dat, dat de Zandvoort natuurlijk... Vierkant daarachter gaat staan. Maar daar twijfelen, daar twijfelen wij niet aan. Dat, uh... Wat voor activiteiten verwacht je? Commissies verwacht je. Nou, daar is het nu nog te vroeg voor. Natuurlijk zal het komen. Hè. Dat hebben we in het verleden ook gehad. Tien jaar geleden toen E1 in Zandvoort kwam rijden. Het ontstonden ook allerlei commissies. Hè, om, om in het dorp allerlei activiteiten te organiseren. promotie van het evenement. Uh, en dat zal nu ook weer gaan gebeuren. Dat, uh, dat kan niet anders. Ik kan me voorstellen dat je ook in overleg bent met andere circuits... van Couchon, Hockenheim. Ja. Uh, is daar een mogelijkheid om iets samen te doen? Dat zou mogelijk... Dat, dat, die kans acht ik zeer groot. Hè? Want ik denk dat, wat ik al zei... geld verdienen gaan we niet met, met die Formule 1 direct. Uh, indirect dus wel. Maar dat betekent, de vraag is dan... wil je dat ieder jaar doen? Of zeg je van nou, we kijken... we doen dit project, we zetten het in voor tien jaar... en over die tien jaar verdeeld gaan we dat... vier, vijf keer of uh, organiseren... waardoor het ook allemaal wat overzichtelijker wordt... en dat je niet ieder jaar... Dat, uh, die, die enorme financiële berg moet verzetten. Bedoel je en, nu één keer Hockenheim... één keer frank één keer Zandvoort? Bijvoorbeeld, of uh, om en om. Uh, uh, of één keer in de drie jaar, dat is heel reëel. Uh, en wat je vraagt over contacten met andere circuits... nou, die, die zijn er en die zijn heel goed... met, uh, met de circuits om ons heen. Uh, ik, uh, de, de directies van, van alle circuits in landen land om ons heen... ken ik persoonlijk heel goed... Uh, bezoek ook vaak die circuits en, uh, ja, en de, daar wordt zeker ook over dit soort dingen gepraat. Roy uh, was hier om over zijn, keepers, zijn Keepersdag te praten bij Allianz, maar hij is ook circuitmedewerker. En jij had op Facebook een, een verzoek voor mensen kom helpen. Ja, uh, ik zit uh, bij de OCA, de official club automobielsport. Uh, in het verleden was dat een uh, vereniging uh, die samenwerkte met het circuit. Uh, inmiddels zijn we een stichting die onderdeel is van het circuit... Goed? Ja, klopt. Ja. En uh, aankomend weekend uh, gaan wij gebruik maken van uh, de drukte die dit evenement gaat trekken om uh, mogelijk nieuwe marshals voor op de baan uh, binnen te halen. Ja. En dat ga ik samen met uh, op zaterdag vier uh, andere personen en op zondag met vier andere personen gaan we, dat, uh, ja, gaan we daar een mooie, uh, mooie show van maken. En hoe ja. kunnen mensen zich melden bij je? Uh, door op het uh, Heineken, of op het tweede paddock ja. Na het tunneltje, daar staat een uh, hele mooie Grote witte tent als het goed is ja. Waarin de Knaf en de Oka vertegenwoordigd zullen zijn Daar vind je dus de mensen In de oranje pak, de, de bekende oranje pakken Die kan je aanspreken Die gaan jou, kunnen jou van informatie voorzien En je kan je ook direct aanmelden voor een introductieweekend. En dat. mocht je nou niet op het circuit kunnen komen Dan kan je altijd naar uh, www.oka-zandvoort.nl www Gaan En dan kan je, je ook via die weg aanmelden of een ja. mailtje ZFM en wij sturen het door. Hallo. Ja. Erik, je bent een druk mens. We doen toch wat muziek. Nog één plaatje en dan gaan we het afronden. Want jij moet weer op pad. Wat heb je staan, Charles, voor Erik? Nou, uh, uh, Max Verstappen die zal ongetwijfeld het uh, uh, nodige vrouwelijk schoon aantrekken. En als hij dan met zijn meisje praat over wie de auto mag besturen... Dan zag ik Max Verstappen samen met een nog het circuit rondrijden. Nou, dat was niet mis. Die een die die, die, die. die stond doodsangst eruit voor mij. Over het circuit mij. rondrijden. De race dagen beginnen. Zijn eigenlijk al begonnen. Hè? 4 en 5 juni. Maar vandaag is er al van alles en nog wat te doen. De grote angst van menig We kunnen de het Doord niet meer in en uit. Hoe zit dat, Erik? Nou, ja, ik denk dat dat. Dat het niet anders zal zijn als op een drukke stranddag. Uh, en natuurlijk komen heel veel mensen naar Zandvoort, maar uh, we hebben volop zetten we in met verkeersregelaars. De NS is uh, volledig opgeleid, uh, rijdt met vijf dubbeldekkers per uur naar Zandvoort. Uh, we hebben mensen ook geadviseerd als ze in de regio wonen, komen vooral met de fiets, of met de, met de motorfiets. En, uh, om die verkeersstuk te verlichten. En nou, laten we heel eerlijk zijn. Als wij kijken naar de verwachtingen nu van de bezoekers, verwachten we morgen tussen de 30 en de 35.000 mensen en zondag tussen de 40 en de 45.000. Nou, als je dat wegzet tegen wat er op een zomerse dag naar het strand komt, dan weet ik zeker dat we dat aan moeten kunnen. Met alle maatregelen die ingezet worden. En natuurlijk zal er druk zijn, en natuurlijk zal er wel een beetje file ontstaan. Maar ja, dat, uh, dat zijn we toch wel gewend, met z'n allen. zijn antwoord. Het wordt een fantastisch weekend. Ja. Het is te veel om allemaal op te noemen. Maar kun ja. je een paar highlights. Uh, nou ja, natuurlijk. Hè, de de demonstratie van Max, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Ja. Maar ook andere raceklassen, Formule 4. Dus opstapverklassen voor, voor jonge talenten. Ook met drie Nederlandse kanshebbers daarin. Uh, die rijden. We hebben de Mazda MX-5 Cup. We hebben het NKGTC, dus voor wat oudere toerwagens. Er zijn ook demonstraties, heel speculair, met stuntvliegtuigen in de lucht, uh, stuntmotorfiets op de baan, supercarparades met uh, allemaal exclusieve auto's. Op het uh, Jumbo-familieplein op de Grote Perak is een podium waar artiesten onder optreden, onder andere Wolter, Kroes en Maan. Iedere dag uh, treden die op. Uh, er zijn allerlei activiteiten voor kinderen, van een reuzenrad tot sprintcursus tot race-simulatoren, kinderkartbaan, noem het maar op. Er uh, is heel veel eten en drinken voor iedereen. Dus uh, ja, je kan je prima vermaken op het circuit dit weekend. Heb je nog een afspraak met de weergoden? Uh, nou, niet direct gemaakt, maar wel eventjes vooruitgespied <kuggen> natuurlijk. En dat ziet er goed uit. Ze zijn ons goed gezind uh, dit weekend. Het wordt uh, tussen de 20 en de 24 graden en behoorlijk zonnig. Dus uh, ja, beter kan eigenlijk niet. Beter kan niet. Nee. Nee, het wordt fantastisch, dat is duidelijk. Ja, laten we nog heel, heel even teruggaan naar, naar wat de plannen zijn. Je hebt mij verteld dat jullie bezig zijn om uh, te inventariseren... wat er mogelijk is voor een Grand Prix. Dat 2020 als het mogelijke datum genoemd is. Ja, als alles... Alles, alles lukt. Alles lukt en als alles meezit zou dat mogelijk uh, zijn. Maar uh, pin ons daar niet op vast. Nee, maar er zijn in ieder geval forse investeringen nodig... Uh, het is een initiatief autosport, bedrijfsleven, Zandvoort. Dat is een tripartite. En, en overheid. En overheid, ja. ja. Maar je ziet het wel zitten. Ja, anders beginnen we er niet aan. Nee, wij zien het ook allemaal zitten. <laughs> Iedereen ziet het zitten. Dat ja. zou toch fantastisch zijn? Het zou het mooiste zijn, het zou kroon op werk zijn van, uh, van de afgelopen... dan kunnen we dan tegen die tijd wel zeggen bijna 40 jaar... Ja. nadat de laatste Formule 1 wedstrijd in Zandvoort werd, werd verreden. Om dat dan toch weer voor elkaar te krijgen met alle... Ja, ook tegenspoed die er is geweest, natuurlijk. Een faillissement van het circuit. Uh, problemen met geluid. Uh, het comprimeren van het circuit toen Centerpars gebouwd werd. Het moeten vechten om het uiteindelijk weer uh, op lengte te krijgen. Al die energie die er is gekregen Als dat zich uiteindelijk kan uitbetalen. En toch weer die terugkeer naar Zandvoort van de Formule 1. Dat zou een kroon op al het werk zijn. Geweldig. Ja. 2017 zou het plan gemaakt moeten worden. Juist. Als je hulp nodig hebt, dan gaan een heleboel mensen bellen. <laughs> dat weet ik zeker. En ik ben ook van de partij en Roy is ook van de partij. Ja, nou, prima. En uh, nog uh, voor de mensen die geen zin hebben om in de file te gaan staan... morgen en vanavond en zondag... kan je ook gewoon nog in, uh, in het dorp... eerst een hapje gaan eten en gaan drinken. Waardoor uh, de uitloop zich ook een beetje spreidt. Ja. Erik Meijers. Directeur van het circuit Zandvoort. Met een hele grote toekomst. Ja. Ontzettend bedankt voor je, in, je inbreng... en je komst uit de studio. Graag gedaan.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 Ik heb het even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen. zweet en tranen en hulp van velen. Kan er van alles mogelijk worden, ook hier in Zandvoort met het circuit. En daar ja. gaan we gewoon vanuit heen niet, hoor. Ja, en Erik Wijs heeft dat heel duidelijk verteld. Er is heel veel nodig, maar ja, met een beetje de schouders eronder. Roy, kan het lukken? Ja, alles is mogelijk. En jij hebt weer een heleboel stewards erbij, nou? Dat, kan uh, niet uh, anders. dat is wel te hopen, want uh, daar heb je er nooit genoeg van. Nee, Ho waarom, hoe zit dat dan? Waarom heb je er nooit genoeg van? Ja, eh... Uh, je weet zelf hoe het is met vrijwilligers. Die zijn altijd lastig te vinden. Uh, ja. Je hebt ook je, je werk, je moet je inkomen hebben, dus dat gaat gewoon voor. Uh, om een, een race-evenement veilig te laten verlopen, heb je gewoon een hele hoop mensen nodig. We hebben twintig baanposten. Uh, elke baanpost uh, in de ideale situatie staat vier man op. Dan heb je nog mensen in de pitstraat, op de paddock. Dus op een, een rustig evenement heb je gewoon al minimaal 100, 120 man nodig. Elke dag. En niet en, iedereen zal gelijk durven te komen, want ze denken allemaal het is gevaarlijk zo'n job. Uh, ja, maar uh, de straat oversteken kan ook gevaarlijk zijn. <laughs> ja, weet je, we worden goed getraind. Uh, je krijgt een opleiding, je wordt echt wel goed begeleid. Uh, ook in de risico's en de gevaren. En uh, ja, gevaar is relatief. Maar autosport is en blijft gevaarlijk. Maar als steward loop je toch niet zoveel gevaar? Uh, ja, ja, je bent natuurlijk wel degene op een moment dat er een auto in de grindbak komt... die daar wel gaat kijken of de rijder nog oké okay is. Ja. En als, er, uh, als de auto in de brand is die de, die de brand gaat blussen. Je bent wel de eerste, de eerste verantwoordelijke om het probleem op te gaan lossen op dat moment. En zo'n opleiding, dat zal niet meevallen. Dat is best. Het is, uh, het is goed. Ik heb het ook gehaald, dus het is echt wat te doen. Oh, dan moet iedereen het houden. ja Ja, dat wil ik zeggen. <laughs> Weet je, en het is... Uh, het is gewoon een hele serieuze job. En op het moment dat je er serieus mee bezig bent, is het goed te doen. En uh, als, je, als je van autosport houdt, dan weet je een beetje hoe de regels uh, qua vlaggen al in elkaar zitten. Nou, dan heb je al 50% gewonnen. Jij weet uh, over Zandvoort en autosport heel veel. Uh, Jury Verzwijveren is een naam die uh, nog wel eens valt. Ja. Uh, hoe zit het met de Zandvoortse coureurs? Nou ja, we hebben dit weekend, uh, de, zoals Erik ook al aangaf, de Mazda MX5 Cup. En dan moet ik even snel tellen waarin we minimaal vijf Zandvoortse coureurs hebben rijden. Dus ik denk dat we ook als Zandvoort uh, ja, het heel erg leuk doen. Weet je de namen? Uh, ja, ik, ik ben alleen van de voornamen. Nou, we hebben natuurlijk Juri, we hebben Tim, we hebben Marius en Enrico. En er zal er vast één zijn die ik vergeet. Maar het, het, het, het, het, het leeft in Zandvoort. En niet alleen buiten het circuit, maar ook steeds meer op de baan. En wie zijn dan kanshebbers? Uh, ik acht Juri als grote kanshebber. Juri heeft uh, op het vorige race, weekend, vorige race op Zolder bewezen dat hij echt bij de top hoort. Hij heeft uh, door de gecombineerde uitslag van de races die op die dag verreden zijn... een ticket uh, weten te bemachtigen voor een uh, Mazda-race Mazda in Barcelona. Uh, op uitnodiging van Mazda Nederland. Waar hij dus met de wereldtop uh, gaat strijden. En ja, dat, die ticket krijg je niet omdat je een matige, matige speler bent in het veld. Het is nog een heel jong jochie, hè? Het is een uh, redelijk, relatief uh, jonge rijder. Vergeleken met Max is hij inmiddels al oud. Alleen, uh, ja, hij, hij doet het hij doet goed mee. En uh, in een veld van 56 auto's uh, ja, is het gewoon uh, dit weekend genieten op de baan. Weet je, de, waar je ook kijkt, uh, uh, het is niet alleen voorin, maar het is in het middenveld. Het is achterin. Overal zijn gevechten en uh, ja de jongens die achterin rijden zullen nooit met de top gaan vechten. Maar die hebben hun onderlinge strijd, hun onderlinge race. En ja, het is geen treintje rijden, zoals we in andere klassen uh, helaas wel eens zien. Jij uh, staat of op het voetbalveld bij Allianz, ja. of op het circuit, of je bent met je honden weg. Met mijn honden weg en af en toe ook nog aan het werk. Slaap je ook nog wel eens? Ook dat probeer ik nog wel eens tussendoor te doen. En uh, ja, gelukkig lukt dat wel. Maar ik, uh, ja, ik hou van een aantal dingen. En ik, uh, daar zet ik me graag voor in. En één uh, daarvan is dan het circuit. En uh, ja, de keeperstraining uh, blijf ik gewoon een uh, leuk ding vinden. En vooral de, de reacties van de kinderen. En uh, het mooiste compliment wat je kan krijgen is natuurlijk als je van de coach hoor je krijgt. Van jeetje wat is mijn keeper vooruit gegaan. Weet je, ja, uh, hij moet het uiteindelijk zelf doen. En ik kan hem alleen maar de handvaten aanreiken waarmee hij het kan doen. Je houdt ook van muziek. Ja. En je hebt tegen Charles gezegd dat je Welen leuk vindt. Ja. Welen? Ja? Oh, dan moet ik eerst weer gaan nou, zoeken. Maar ik had eigenlijk. Volgens mij hadden we, die, hadden we een andere klaar staan. Ja, ja. Uh, uh, want hij, uh, hij gaat ervan uit dat Zandvoort. Dankzij al die uh, nieuwe activiteiten rond het circuit. toch een parel aan zee gaat worden. En, nou, Patrick van <laughs> Kessel. <laughs> Nou, vooruit, voor deze keer. Ik hoop van de stad, wil weg van al stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden. Een goed adres, familie en vrienden, liefde en aan vuur, kriebels in mijn buik, één met de natuur. Zandvoort, Parel aan de Zee. De keuze van onze gast van vanmorgen. Een van onze gasten van vanmorgen, Henny. Ik zie jou zo bedenkelijk kijken. Ja, ik dacht echt dat we Whalen en uh, Doten zouden krijgen. Maar, ja, ja. Nou, maar ja. dit was natuurlijk een leuk Zandvoort nummertje. Ja. Mooi, waarom vind je dat zo mooi? Uh, ik hou van Zandvoort. Uh, ik heb toevallig van de week een hele discussie uh, met mijn vrouw. Die, uh, die komt uit, uh, uit het zuiden des lands. En uh, we hadden een heerlijke zeedamp. En, uh, je bedoelt die mist van van de, die week. Van de week? Die mist waarvan de, de, de zeelucht zo heerlijk over het dorp uitspreidt. Ja. En daar kan ik echt, die echt van genieten. En zij vindt dat helemaal niks. Ik zal er nooit aan kunnen wennen. Hé, hey, de Lions, eventjes een, een heel ander verhaal. Je hebt, je hebt ook gebasketbal De Lions hebben het uh, heel goed gedaan hè, dit jaar. Ik heb uh, de Lions uh, heel, helemaal niet gevolgd dit jaar. Ik, ik heb inderdaad in een ver verleden ook nog wel eens een poging gedaan om te basketballen. Uh -huh. Uh, ja, net zoals met mijn voetbalcarrière is dat niet heel veel geworden. Is het toevallig dat een jouw zonen keeper is? Uh, of het toevallig is, weet ik niet. Ik, uh, ik heb natuurlijk twee zoons en ze kunnen allebei aardig eh uh, uh, Ze kunnen ook allebei leuk voetballen... Uh, hij is eigenlijk per toeval bij, bij Zandvoort, toen nog bij de, bij de Puppies, Minis, uh, Kabouters... Ja, alle clubs hebben daar een andere benaming voor. Uh, toen is hij uh, bij toeval een keer op het gezet en hij is er eigenlijk nooit meer uitgegaan. Hij, hij is dus... natuurlijk een mannetje. Hij, wil, uh, ja, weet je, hij, hij staat ergens voor. En dat, ja, keepers, uh, ja, we hebben het net al uh, meerdere keren te horen gekregen. Het zijn mensen en uh, hij past wel precies in het patroon. Hij heeft degene van, van je vrouw, van zijn moeder... Nee, hij heeft uh, de hardheid en de, uh, het, het is een uh, kopie van zijn vader. Maar jij kan niet kiepen, toch? Ik kan een beetje kiepen, Een klein beetje. Hé, <laughs> hey, 12 juni, de Allianz Keepersdag. Ja, iedereen mag komen. Iedereen is welkom om te komen kijken. Uh, zolang ze maar niet op de velden lopen en de kinderen hun ding kunnen laten doen... is iedereen van harte welkom. En, uh, de kantine zal open zijn met een uh, weliswaar beperkt assortiment. Maar ook uh, die is wel open... Dus uh, ja, we hebben er alles aan gedaan om het uh, te kunnen laten slagen. En uh, ja, helaas zijn we van een aantal factoren afhankelijk. Twee bekende keepers die ja. het omlijsten. Ja. De namen nog een keer. Serge van der Ban en Kelly Steen. Dus je bent naar Engeland geweest bij Arsenal. Heb je aan de deur getrokken. en gezegd: we willen Serge. Uh, net niet. Ik, uh, uh, ja, ik heb gewoon heel veel massa gehad dat bepaalde mensen... Uh, andere mensen kende en uh, zodoende kreeg ik het telefoonnummer van Serge en ik heb hem gebeld met de vraag van zou je wat voor ons kunnen betekenen en uh, nou niet alleen op de dagjes hij aanwezig maar ook in het voortreact heeft hij ons uh, op meerdere vlakken geholpen en daar ben ik heel blij mee. Die van de bannen dat zijn echt aardige mensen. Ja. We gaan nog een plaat draaien, dit keer een echte. Oh jee. Van Welen. Hartstikke uh, uh, ja, dan ja, doet de uh, koptelefoon nog van staf. Uh, daar, uh, daar sluiten we maar meteen aan op, uh, op, uh, op het nieuws. Want het is alweer zover. Het is ook bijna voorbij. Dit was de sport Deze keer heel bijzonder. Met als gast Erik Weijers, de directeur van het circuit. Die uitlegde dat de kans dat de Grand Prix naar de Grand komt. eigenlijk een heel klein beetje stijgt. Hij heeft wel een landelijk initiatief nodig. Maar heeft een initiatief nodig. Maar ik denk dat iedereen die geluisterd heeft in ieder geval wil meedoen. En dat is Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.